1 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM meist tegen PVV-leider Wilders een onvoorwaardelijke boete van 5000 euro... vanwege zijn minder marokkanen uitspraken. Volgens het OM is wettig en overtuigend bewezen dat Wilders schuldig is aan groepsbelediging... en aanzetten tot haat en discriminatie. Wilders heeft de volledige bevolkingsgroep gediskwalificeerd... en zijn uitspraken waren onnodig grievend, zegt het OM. Vlak na de uitspraak hielden leden van de PVV-fractie in de Tweede Kamer een groot spandoek omhoog met een foto van Wilders met dichtgeplakte mond. De uitspraak is op 9 december. Fraude met teruggedraaide kilometertellers kost ongeveer 160 miljoen euro per jaar, zegt de Rijksdienst voor het wegverkeer. Derde wees gehad dat er 163.000 auto's rondrijden met tellers waarmee geknoeid is. Dat kan gevaarlijk zijn, door het gesjoemel lijkt een auto jonger, maar kunnen onderdelen allang versleten zijn. Aardgas is in 2050 verdwenen uit Amsterdam. De gemeente heeft bekendgemaakt dat volgend jaar de eerste 10.000 woningen worden losgekoppeld van het gasnet. Over vier jaar moeten 100.000 huizen het zonder gas doen. Ze worden, dan, ze worden dan elektrisch verwarmd of met restwarmte van de industrie. Amsterdam wil zo voldoen aan de afspraken over klimaat en schonere energie. De Belastingdienst moet afblijven van de schadevergoeding voor letselslachtoffers. Dat zeggen drie organisaties die met zulke slachtoffers te maken hebben. Het bedrag dat mensen krijgen na bijvoorbeeld een verkeersongeluk kan oplopen tot honderdduizenden euro's. De fiscus ziet dat als vermogen en stuurt een belastingaanslag. De verkoop van een nieuw pakket aandelen ABN AMRO heeft de staat ruim 1,3 miljard euro opgeleverd. De 65 miljoen aandelen werden verkocht tegen een prijs van 20,40 euro. De staat heeft nu nog 70 van de aandelen ABN AMRO in handen. Het weer, wat regen, ook wat zon. Aan het begin van de avond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. En het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Jouden. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen file op de A4 Den Haag Amsterdam. Door een kapotte auto tussen Schiphol en knooppunt dorp. Drie kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Langs de A13 woedt een brand. Op de A13 is de maximum snelheid aangepast. Maar dat levert nauwelijks problemen op. Tot zover de verkeershier van... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. De volgende graag.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 Ja? We hebben maar tijd voor één liedje. Potverdorie. Potverdorie nog eens aan toe, zeg. Ik, heb er, ik heb er vier in gestudeerd. Eén liedje graag. Ja, potverdorie. <lacht> nog eens aan toe, zeg. Ja, potverdorie. Nog eens aan toe, zeg.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 Door het strekken maakt het is een een. Ongelukje, wat? Wat ruist daar door? Wacht even, ik ben even tekst geweest. Wat? Wat? Ra Dingetje, <tie> het is een heel klein dingetje, lang dun dingetje. Het is een langdun dingetje, ik zie het zo. Ja, dat kan ik niet zingen. Meneer verkader, Verkade, ja. uw tijd is om. Ja, dat dacht ik wel. Ik ben helemaal in de war geraakt. En moet je nagen, ik heb wel honderd keer gezongen... Wat ruist er door het struikgewas. Het is een... Ik heb hem, ik heb hem. En wat ruist er door het struikgewas? Het is... Wil ze nu het lokaal verlaten met het oog op de volgende debutant? Wat nog eens aan toe! Album Famous Last Words en ik heb begrepen dat uh, in het volgende programma nog meer Supertramp komt. You ik hoop nu dat hij dan dit nummer pak.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 Nou, vandaag hebben wij weer een ontzettende leuke vacature. En uh, die vacature is bedoeld voor een jonger iemand. En uh, die is geplaatst bij VIP Zandvoort door BW Jeugd. En uh, aan de telefoon heb ik, als het goed is, Eline van Houten... die ons daar van alles over gaat vertellen. Klopt dat, Eline? Ja, ja, ja daar ben je. Hallo. hi, <laughs> welkom in ons programma. Dank je wel. En uh, zoals ik al zei, jullie hebben een ontzettende leuke vacature voor een jonger iemand. Maar ja. vertel eens, wat is BW Jeugd? Wij zijn uh, een beschermde woonvoorziening voor jongeren ja. uh, met psychiatrische of psychosociale problematiek. Ja. Uh, we zijn van het RIBW ja. en wij richten ons op jongeren tussen 16 en 23 jaar. Oké. Okay. Uh, veel van deze jongeren die vinden het erg leuk... om samen met een maatje, een jonger iemand dus, hè, wat jij al zei... Ja. Uh, om gezellig te gaan wandelen of te gaan shoppen. Ja. Of uh, dat soort dingen. Ja, maar dan nou heb ik ook begrepen dat jullie iemand zoeken... Die uh, wil ondersteunen met het bedenken en organiseren van, uh, ja. van allerlei leuke dingen, hè? Ja, klopt. We zijn ja. ook op zoek naar iemand die uh, het leuk vindt om uh, uitjes en feestjes te organiseren. Uh, zoals kerst en Sinterklaas. Ja. Uh, maar ook activiteiten als paintballen en uh, Ja. Superleuk natuurlijk. Kan je kan de vrijwilliger ook zelf gewoon aan meedoen. Ja. Uh, dus ja, waarom niet eigenlijk? Ja, denk ik dan. maar voor die. Uh, <laughs> ja, nee, zo is het ook. Maar echt uh, alleen maar gezellig natuurlijk. Ja. En, maar ja. voor die functie uh, uh, maakt het denk ik niet uit hè, hoe oud je bent. En uh, als je maar een beetje het organiseren in het bloed hebt, vermoed nou, ik. Inderdaad, ja, inderdaad. Ja, en een beetje affiniteit heb ook met de doelgroep. Met de doelgroep. En jongeren ook. En ja. de doelgroep, inderdaad. Ja. ja. Ja, en, en wat, wat, wat schat je, hoeveel tijd gaat er ongeveer in zitten, denk je? Um, of ligt dat aan, ja, de, aan het aantal wil... feestdagen wat er is? Ja, precies. Nou, nu komt natuurlijk de kerst er aan. Dus Ze ja. kan misschien wel wat drukker zijn. Uh, ja. We hebben best wel vaak uitjes. Dus uh, het hangt echt af uh, van wanneer er een uitje gepland staat. Uh, ik, sch ik schat op zo'n... Uh, uh, ja, een paar uurtjes per week, niet zoveel. Ja, aan de andere kant kan je het misschien ook natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt. Hè? Want als je bijvoorbeeld, jij zegt ja uitjes, als je denkt van nou is het misschien wel leuk om met die jongeren hier naartoe te gaan, daar naartoe. Ja. En dat gaat ja. dan in overleg met, uh, met, uh, met de begeleiders, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja, okay. word, uh, Vrijwilliger wordt helemaal gewoon ondersteund door ons. En, ja. Uh, ja. Ja. En, en waar in Zandvoort zijn jullie te vinden eigenlijk? Wij zitten in het oude strandhotel naast het Holland Casino. Aan de boulevard, hè? Ja, een ja. Ja, ja, mooie locatie. Mooi uitzicht daar. Ik ben er wel, ja. wel eens geweest. Ja, ja. ja. ja maar Angela de Zoon heeft daar gezeten. Ah, zo, dus jij bent er ook bekend. Ik ben er bekend. Is het niks ja. voor jou, Ruud, dan? Nee, joh. Je, je hebt helemaal niks de, te doen. te druk. <laughs> nee, dat, nou, Ruud, als je wil, dan. Uh, je hoort het, hè? Ja, ja zo is het. Ja, is zo ik weg. heb het veel te druk. Nou, hij heeft het heel erg druk, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. Zo'n druk bezet man ja ja. ja, ja. Oh, ja. Twee ja, ja. in goed. de week de radio. En... Ja, en altijd vertraging met de NS. Ja, altijd ja, ja, ja. Oh, Dus ja, het liefste, ja, ja. Het liefste ja. moet je ook eigenlijk misschien willen dat het iemand uit Zandvoort is, toch? Ja, of niet? Nou, ik dat maakt wel. eigenlijk niet zoveel uit voor zo'n functie, nee, toch? Maar niet nee, nee, nee, nee. Zeg maar, Eline, ik, ik vind het een enorm leuke vacature. En ja, uh, ik, ik hoop echt dat, uh, dat er iemand luistert die het of zelf aanspreekt, of denkt van ja, maar wacht even, ik ken iemand die is daar geknipt voor. En dat ja. zou voor de jongeren natuurlijk ook geweldig zijn om zo iemand erbij te hebben. En uh, ja. wij gaan in ieder geval deze vacature voor jullie plaatsen... op onze Facebook-site van Zandvoort Luncht. En uh, ja. hij komt de komende week ook op, uh, op teletext uh, terecht... op kanaal 40 van uh, CFM Zandvoort. Dus dan Heel kunnen de super. mensen het daarna lezen... en natuurlijk op de site van vip-zandvoort.nl. Nou, geweldig. Eline, ik dank je enorm voor je bijdrage, voor je leuke gesprek. En uh, ik wens jullie hele fijne dagen met een paar leuke vrijwilligers... die jullie helpen met het al organiseren. Ja, Hè? nou, jullie ook bedankt voor deze kans dat wij mogen presenteren op de radio. Nou, heel graag gedaan hoor, Eline. <laughs> hey, <laughs> okay. Fijne dag okay. nog en bedankt. Ja, werk ze nog. Ja, Daan. dank je. Doei. Ik hoop dat je het leuk vindt. Van dat dak af met je witte paard Je rode kapje en je stap Kom toch binnen Met je lange paard En geef nou die cadeautjes af Ja, dat is een leuke verbaten moest Past eventjes gewoon in deze Sinterklaastijd Prachtige, kom maar binnen Het is ook een carnavalsversie van trouwens Maar uh, dit is natuurlijk prachtig Pas dat, prachtig Sinterklaas, jawel Is I'm with, well, with my uncle As long <laughs> as you I'm yeah, by my, like my side 10 sharp Talk Or just say nothing I don't mind Your looks Never lie I was always on the run Finding out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 It's always a Permanent kwamen ze dan. Purmerend Sharp. Meen je dat nou? Ja. ja. Oh? Ja, die kwam met Permanent Sharp. Ja, Permanent Sharp, hè? Ja. Het is eigenlijk helemaal niet Nederlands, deze muziek. Nou, wel mooi hoor. Ja, te, te, wij Hele kunnen ne wij ja. in Nederland wel wat. Kom, niet zo min. Nee, dat is min, ook wel zo. Min, min, min nee, he? Ik dacht het dan voor ons Nederland. Wij kunnen in Nederland heel veel hoor. Heb jij gelijk, niet. we hebben heel veel talent. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, Talentvol handje. Wou ik toch eens even zeggen? Ja, niet waar. Ja. wel eens we even zeggen. Ja. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, ja mensen. En dan uh, inderdaad het, uh, een update van het regionale nieuws van 17 november 2016. En uh, we hebben heel wat uh, gala's en uh, nominaties en uh, onderscheidingen... En Oh, ik heb net al verteld onder het onder, over het ondernemersgala. Daar ga ik zo nog even wat over vertellen. Maar we hebben natuurlijk ook mensen... dat komt er ook alweer aan. Dat is volgende week zaterdag al zover. Het vrijwilligersgala en de vrijwilligersprijs van het jaar. En die uh, gaat deze keer, of de, deze, deze keer dit jaar... naar de organisatie die de meeste stemmen krijgt... voor de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk. En uh, die nominatie is op 26 november 2016 tussen 4 en 6 uur in het pluspunt. Dus uh, gaat allen daarheen, wordt hartstikke gezellig en ontzettend spannend. Uh, want wie zijn er allemaal genomineerd dit jaar? Nou, dat is ten eerste de uh, KNRM, hè, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... Die zijn genomineerd om de vrijwilligersprijs van 2016 eventueel in ontvangst te nemen. Dan is ook genomineerd dit jaar een heel mooi initiatief... wat het afgelopen jaar is geweest, de Ruilwinkel van Zinkel. De toneelvereniging Wim Hildering. Ook een dolgezellige vereniging natuurlijk. Die, die ook een goede gooi gaat maken natuurlijk naar de prijs. Dan ook uiteraard ook samen. Ook een prachtig initiatief wat is ontwikkeld. En wie is er nou nog meer genomineerd? Dat zijn wij! Ja, CFM is ook genomineerd. Nou, dat verdienen we natuurlijk ook enorm mee om daartussen te staan. Ja, we zijn er enorm mee verguld. En we hopen dat u allemaal een stem uitbrengt. We hopen natuurlijk een beetje dat u op ons stemt. Maar laat uw stem in ieder geval niet verloren gaan. En stem voor een van deze vijf organisaties op uh, vip-zandvoort.nl. Daar vindt u vanzelf een button. En via die button kunt u dan uw stem uitbrengen. Nou, wij horen graag wie de publieksprijs gaat winnen dit jaar. Dan. Uh, het volgende uh, nieuws, want dat had ik dan ook nog gezegd vanavond. Hè, dan is het ondernemersgala. En dan wordt bekendgemaakt wie de ondernemer van het jaar 2016 is geworden. Nou, dat wordt natuurlijk reuze, reuze spannend. Er zijn drie categorieën. Korte categorie Horeca. Daaronder valt uh, de lunchroom uh, Rabbel, het strandpaviljoen Ajuma en uh, de, uh, de vishandel de Zeemimin. En dan in de categorie Retail, retail hebben we de Bruna... Eh, Sektime uit de Kerkstraat en Sunny Beach eh, van de Haltestraat. En dan hebben we nog de categorie Overige... de Sportschool Kenam U Zandvoort, Circus Zandvoort en Jump XL in Zandvoort. Nou, u kunt het eh, allemaal volgen vanavond, mocht u er zelf niet heen kunnen... want het is in de haven van Zandvoort vanaf half acht... Mocht u er zelf niet bij aanwezig kunnen zijn... dan kunt u de, het gala live uh, volgen via Periscope. Er is een Periscope-app gemaakt. Die kunt u gratis downloaden voor Android of iOS. En uh, dan moet u zoeken op ondernemersgala Zandvoort. Uh, het vloggen gaat vanaf de opbouw. En uh, vanaf half negen begint de live-uitzending dan. Een maaltijdbezorger en een automobilist zijn woensdagavond op de Rustenburgerlaan op elkaar gebotst. Het was al de tweede aanrijding in drie dagen tijd. Afgelopen maandag vond er op dezelfde plek ook een ongeval plaats. Sinds maandag zijn de werkzaamheden aan de Buitenrustbruggen gestart... en hierdoor is één van de bruggen afgesloten voor het verkeer. Al het verkeer moest dus nu over één brug. Verkeersregelaars proberen het verkeer in goede banen te leiden... maar toch ging het voor de tweede keer in korte tijd mis. Gelukkig raakte er niemand gewond... en de politie kwam ter plaatse om de gegevens te noteren. Uh, dan uh, was er een aanrijding uh, gisteravond tussen een vrachtwagen... en een bestelbus bij de Wijkertunnel op de A9. En dat heeft tot in de wijde omgeving geleid tot een complete chaos... De ANWB repte over een verkeersinfarct rond IJmuiden, Haarlem en Amsterdam. De monsterfiles van gisteravond zijn voor Kamerleden extra reden om aan te dringen op extra afval. Uh, nu vielen records om de havenklap Sneuvelen. Op de A9 richting Alkmaar liep de vertraging op tot twee uur. En ook elders in de regio, onder meer op de Sluizenroute, kwamen ook automobilisten vast te staan. De ANWB adviseerde weggebruikers die vanuit Amsterdam naar Alkmaar wilden rijden om een omweg te maken via Saanstad. Nou, na het ongeval moesten dus twee rijstroken van de A9 vlak bij de wijkertunnel worden afgesloten. En door de aanrijding met de vrachtauto kantelde de bestelbus. Hulpverleners rukten uit omdat een van de betrokkenen bij het ongeval bekneld was geraakt. Vanwege de chaos op de A9 werden bestuurders aangeraden... via de A10 te rijden, maar ook daar gebeurde een ongeluk. En tot overmaat van ramp ging de spitsstrook naar de Koentunnel door een technisch probleem niet open. Nou, Vrijwel de hele rondweg van Amsterdam stond vast... op slechts een klein gedeelte na. En later op de avond gebeurde ook daar een ongeluk. Maar het schijnt ook een beetje bij november te horen. De extra drukte en dergelijke. Nou, die mensen die die sluisroute uh, nemen, die snap ik echt niet. Dat ontraad ik u zeer als je daar uh, die kant op moet, want dat is echt een drama. Je hebt dat vorige week ook een keer meegemaakt. Dan sta je ook zomaar ja. een half uur stil. Als er toevallig ja. een schip in de, sta in de grote sluis ligt, ja, je ja, stil. En, je, ze zijn, je. en ze zijn dan natuurlijk aan het werk. Dus ook daar is maar de helft van de, we van de wegen beschikbaar. Hè? Ja, het wordt en, ook tijd dat, die andere, dat de velsletunnel ook weer open gaat. Want dan uh, stroomt het maanden. weer een beetje. Hè? Dat duurt nog twee maanden. Ja, nog twee maandjes. Haal, ja, half, nog, januari, even, uh, ja, half januari gaat die, gaat die open. Volgende week uh, is eerst... de. Uh, Velsen tunnel run, volgende week zondag. Dan ja. mag je de. de ja. Maar dan kun je niet meer aan deelnemen, want het zit vol. Ja, vol, ja dat was ja. zo uitverkocht. Ja. Zo uitverkocht. Ja. Maar dat is dus volgende week, de Velse tunnel run. Dus dan ga, mag het dus de enige keer in je leven dat je in de kan lopen. Hmm. En dan eh, daarna komen er nog wat tests. En dan in half januari of zo gaat hij open. Nou. En hij is wel heel mooi geworden. Nou, dat kijk, eens aan, kijk ja, eens aan. Dan gaan is, we heel heb, langzaam er doorheen rijden om het heb, allemaal goed te kijken. Ik heb wat foto's gezien. En hij is nu na, uh, maagdelijk wit. Dat zal niet lang duren. Wow. wow. Nee, nee, nee. Dat uh, nee. zit er wel dik in. Met al die uitstoot en zo. Ja, hey, maar moet ik nog wat vertellen of zullen ja, vertel we het nog hierbij wat. laten? Zal nee, ik nee, nog... Doe, nee. nog, doe nog. Ja, nou ja, zal ik nog even roepen over meneer Van Galen, die op zoek is naar de vroege Dat zetten we wel ja op de website. Dat zetten we lekker op de website. Goed zo. Ja, nou, dan uh, kan ik dus inderdaad nog even het, recept, het uh, berichtje herhalen. Voor die belbus, daar kunt u dus gebruik van maken. Hoeft u niet speciaal bejaard voor te zijn, hoor. ook al bent u slechter been. Mag u gewoon gebruik maken van de belbus. En uh, voorwaarde is wel dat u in Zandvoort of Bentveld woont. En, uh, want hij rijdt dus, die belbus rijdt binnen Zandvoort en Bentveld. En uh, dat, u mag de, voor de, bel, de, de bus bellen voor uh, boodschapjes, familiebezoek... Uh, bezoek aan een arts, vervoer naar activiteiten. Kortom, alles uh, waar u vervoer voor nodig heeft. Uh, de belbus die rijdt van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 5 uur. En op maandagavond extra van half 7 tot half 10. En uh, u wordt dan op een afgesproken tijdstip van huis opgehaald... en weer ter teruggebracht. Nou, hoe kunt u nou iets afspreken met de belbus? U moet dan een aanvraag indienen, een uiterlijke dag van tevoren. Dat kan telefonisch bij het pluspunt via telefoonnummer 5717373. Doe het op tijd, want vol is vol. En u kunt op werkdagen bellen tot half vijf. Een retourritje kost 1,70 euro en een enkele reis, u raadt het al, kost 85 cent. Dan uh, wil ik het hierbij laten, Ruud. Met het uh, nieuws. 3 Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort. Tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, hoewel uh, vandaag er al een aardig eind op zit... ga ik toch nog eventjes het uh, weerbericht voor vandaag uh, melden. Want uh, dus geregeld schijnt de zon. En het komt ook tot enkele buien. De wind waait op vanuit het zuidwesten en is vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6 en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond trekt een gebied met flinke buien van noordwest naar zuidoost over land. En bij die buien is ook kans op, een, op onweer en hele zware windstoten. De buien trekken komende nacht naar het zuidoosten weg en daarna is het wel eventjes droog. Maar tegen de ochtend volgen er wederom buien. De zuidwestenwind waait krachtig aan zee en de temperatuur daalt naar een graad of zes. Nou, dan gaan we naar de dag van morgen, dan schijnt weer geregeld de zon, maar het komt ook weer tot enkele buien. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 8 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame, a million candles The help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame But it's written in the scriptures and it's not some idle claim You want it darker, we kill the flame They're lining up the prisoners and the guards are taking aim I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder into to maim. You want it darker? If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. Dit album Ik niet inderdaad. You Want It Darker is de titel van het aller allerlaatste album van Leonard Cohen. Speciaal verzoek voor Dolly. Dat is eigenlijk een beetje parallel aan David Bowie. Hè? Die kwam ook vlak voor zijn dood met zijn laatste album... waarin duidelijk dat, uh, ja. afscheid nam van het leven. En dat doet ja. uh, Cohen hier dus eigenlijk precies hetzelfde. Heel bijzonder. Ja. En het is nog een prachtig album geworden ook. Waanzinnig. Ja. Leonard Cohen. Remember this golden classic... repertoire voor op het album Aftermath. Of Aftermath. Maar dit waren de Searchers. Ja, en het zal u niet ontgaan zijn dat ook de heer Sting weer present is met een uh, volledig nieuw album. 57th and 9th. En het is weer een echt uh, uh, rockalbum geworden. En het is gewoon zo lekker. Ik ga er nog een stuk van draaien. One free day. Hier is Sting. Psycho, we can't change. Scientists say. En geen one free day, one fine day natuurlijk. Fine day. Ja, nobody's perfect, hè? One fine day. Sting dus van zijn nieuwe album 57th 9th. Ik heb het al eens in verteld, maar als u zich afvraagt van wat dat nou inhoudt... Nou, dat zijn de straten, het kruispunt waar hij overheen moet als hij naar de studio ging in New York. De 57e en 9e straat. Ja. Dit heet Celavie. En dit zijn Emerson, Lake en Palmer. Celavie. Have your leaves all turned to brown. Will you scatter them around you, Celavie? Do you love. And then how am I to know If you don't let your love show for me Say la vie Oh, oh, c'est la vie Oh, oh, la vie Who knows, who cares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 Too deep to show. Took the storm before my love flowed for you, Selabi. Oh, Selabi. Oh, Selabi. Oh, oh, Who knows? Who cares? De la vie. From day to day Is there no song I can play for you, Celib? Ja, een hele mooie en nauwelijks bekende opname van Emerson, Lake en Palmer. En deze opname die is live, is een live opname, want dat hoort u ook al, het applaus natuurlijk. En um, wat nog bijzonder is, het is opgenomen in 1977 en wel in het Olympisch Stadion van Montreal. Of Montreal, mag je ook zeggen. Volgens Marts Smeets was het Montreal. Nou, oké, okay, vind goed. Um, in ieder geval, het heet... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, oh ja, saint zo heet het. <laughs> ik denk was de titel ook weer... Ik niet te lachen van de media. Dan grijp ik je zo. Dan blijf ik gewoon zitten het volgende uur. Oké, okay, nou, uh, ja. Ja, nou ja, we zijn er alweer doorheen. Het, is, het, het gaat er toch allemaal hard, he? Voor je het weet is die twee uur gewoon voorbij... Ja.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 Ik zei het al. En dit is altijd ons, uh, ons slotliedje. Hè? Ja, gewoon. je zitten te janken, mensen? Ja, ik had zo graag nog even gebleven. Drink up, maar nou, Bart ja. heeft geen sidekick Maybe nodig. dus. Nee, Maar we kunnen gewoon Bart ook bij het spel zitten, We blijven gewoon zitten. <tied> we kraken het pand. Ja, kraken gewoon het volgende uur. <tied> <That's a love. tied> Hij draait toch geen muziek uit de jaren 50, Dus kunnen we rustig doen. <tied> Haha. Al well, oh, die mensen uit de jaren 50 in Bodaan en daar in Huizen en Duinen, allemaal zwaar gediscrimineerd. Hij was, gij bent uit de jaren 50. Thou, zitten die radio uit hoor. Oh, <laughs> <away, laughs> maar die Harry uit de 60s. Dat nou, woont niks uit de jaren 50. Nou, wat moeten we ermee? Het mocht van mijn vader en moeder to ook van die. Nee. Nee. Oh goed, genoeg reclame voor het programma. Zo is het. Hey, uh, het was weer uh, genoegen. Dit was uh, onze donderdagaflevering van uh, Zandvoort Lunch, natuurlijk. Ik zelf ben er weer. Uh, uh, volgende week uh, dinsdag. Ja, dinsdag ja, met weer. Met Sandra, hè? Met Sandra. Ja. En ik uh, maandag met uh, Sinterklaas. Wanneer komt hij? <laughs> Waarschijnlijk. Oh, wat leuk. Dus uh, ik zou zeggen, tot maandag. Ja. Maar Ben je de volgende week donderdag niet dan? Ja, ook, maar dan ah, zonder Sinterklaas. Dan zonder Sinterklaas. Ja ja, ja, ja, ja. Je hebt kans dat uh, maandag oma Pietje ook nog langskomt. Oké. Okay. Ik heb gehoord dat ze zaterdag aan Dam aankomt. Oma Pietje. Oma Pietje? Oma Pietje, ja. ja ze is zwartwerker, heb ik gehoord. Ah! <lacht> nou mensen, bedankt voor het luisteren. Ja hoor. Het was weer heel gezellig. Tot ziens. Uh, tot gauw. Dag. Tot dag dag, dag, dag, dag, dag, dag, Bollie. dag, dag, Groetjes, Doei. dag, dag, dag,